Klanten kregen de code op een papieren lijst van de bank... of een berichtje met de code op hun mobiele telefoon. ING gaat nu helemaal over op het gebruik van een app... voor toestemming voor betaalopdrachten. In Zuid-Afrika is jazztrompetist Hugh Masekela overleden. Masekela begon in de jaren 50 als leider van verschillende jazzorkesten. Later werkte hij in de Verenigde Staten... met onder andere Herb Albert en The Birds. In veel van zijn muziek protesteerde hij tegen apartheid en slavernij. Hugh Masekela was 78 jaar...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 Feyenoord-corrivee Reinier Kreijenmaat is overleden. Hij werd ook wel Beertje genoemd. Kreijenmaat speelde in het succesvolle elftal van Feyenoord in de jaren zestig. Hij won drie landstitels en eenmaal de beker. Kreijenmaat was 82 jaar. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en later gaat het nu en dan licht regenen. Het wordt zacht vanavond met temperaturen van 8 of 9 graden. Morgen kan het kwik stijgen tot 14 graden. In de middag gaat het regenen en stevig waaien. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris van de ANWB. Er staan geen files.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, dat klopt, we zijn er weer. Het is vandaag dinsdag, het is vandaag ook nog eens een keer, uh, 23 januari. Zeg ik het goed? Ja. Het ja. is vandaag 23 januari uh, 2018, dames en heren, en we zijn er weer. Uh, wij, Pep en ik wensen u een recht hartelijk goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Sorry. En een smakelijk eten. Dat vooral ook. <laughs> ja. Hebben we wat te eten eigenlijk? Wij weer niet. Wij weer niet, hè. Voor ons is weer een werkdag zonder lucht. We hebben de pauze buiten de lunch De hele dag pauze en tijdens de lunchpauze gaan wij werken Zo <laughs> zo, kan je het ook zien Dat is wel een goede benadering ja? ja, nou goed In ieder geval, dit is CFM Zandvoort dames en heren En wij wensen iedereen een fijne middag hadden we al gezegd En we gaan weer een leuk programma voor u maken We hebben vandaag geen artiesten in het licht Gek hè? Dus, er is helemaal niemand jarig vandaag. Althans, niet onder de artiesten. Ja, wel allerlei andere figuren, maar ja, daar kan je geen platen van draaien. Maar eh, wat de artiesten betreft is er helemaal niemand jarig... en er is ook niemand overleden op deze dag. Deze dag. Ja. Nou ja, net hoorden we dan Joek Masekila. Ja. ja. Zojuist is overleden. Ja. Nou, of het zojuist het dat weet ik niet. Maar... dan wel. En uh, nou ja voor de rest, wat hebben we vandaag? Nou, het regio-nieuws natuurlijk. We hebben het 3 in 1. <coughs> en die is weer van Kajak, want die had ik vorige week donderdag willen doen. Maar ja, u weet het hè, die storm. Ja, was geen doorkomen aan hoor. Nee, er reent geen trein meer. Dus nou ja, dan kan je niet naar Zandvoort komen, dat gaat gewoon niet. Dus, uh, dus uh, vandaar de 3 in 1 die we eigenlijk vorige week donderdag hadden willen doen van het uh, Nieuwe album van Kajak, natuurlijk. U weet, daar ben ik helemaal weg van. Ja. Verder hebben we natuurlijk de bioscoopagenda straks om kwart voor één. En we hebben het recept om kwart over één. En verder hebben we web vandaag. En dat is ook gezellig. Toch? Jij moet donderdag ook, okay. uh, hè? Ja, Ik, mag, ook zelfs, ik mag zelfs twee keer met je deze ja. week. Oh, wat gezellig. Maar goed. Dolly heeft het zien. Ja, het is het dat de Dolly weer gauw beter is, hè? Ja. ja. We zullen haar wat vitamintjes toesturen via dit uh, programma. Gewoon wat vitamine, vitamine ZFM. Aangevuld met Vitamine ZL. Komt het helemaal goed. Goed, we gaan beginnen met de eerste plaats. Dit soort nummers zou je niet verwachten van deze meneer. Het is Rick Parfit. Die kent u natuurlijk als gitarist van State School. Nou, moet je hem nu horen. Now I know. Quo kent en je hoort dan dit, en dan denk je: Nou. <coughs> het is wel mooi trouwens. Without you heet het nummer. Rick Parfit. En nogmaals, de gitarist van Status Quo. Niet meer onder ons, helaas. Een tijdje geleden overleden. Goed, uh, de volgende plaat is iets heel anders. Namelijk. Well, I'm a kingbane. Ja. Laat we zeggen, wat blijven ze nou? Buzzing around your house. Dit zijn de Stones. Ja. En het is oud. Well, I'm a king, babe, baby, buzzin' around your house Yeah, I can make, honey, baby, let me come inside Well, I'm a king, bee. want you to be my queen Well I'm a king, baby, baby. Want you to be my queen Together we can make honey The world has never seen Well, but so why? Ja, dit is oud. Dit is heel oud. Dit is ontzettend oud. Ik denk dat het een van de oudste nummers van de Stonewalls is. 3 ja. in 1. 3 in 1. Ja. Nou, daar komt hij dan. Staring at the map, but my eyes refuse to see Distracted by the cross that was gazing back at me S, master spot You're hoping it's there But you know that it's not and never will be bijna het hele album als 3-in-1 gedraaid. Eigenlijk twee dingen niet nog. De, de twee lange stukken, er staan ook nog twee hele lange stukken op dit album. Cracks uh, en uh, Peregrina hebben we wel gedraaid trouwens. En, uh, maar goed, uh, dit was in ieder geval weer even het nieuwe album van Kajak 17. 12 januari is het uitgekomen, zowel op cd als op vinyl, dus dat is zeer de moeite waard. En uh, Mocht u geïnteresseerd zijn in kayak Live, aanstaande vrijdag geven ze een concert. In Alkmaar, in uh, Pop Podium Victorie. Daar zijn ze te bewonderen aanstaande uh, vrijdag. En ik ben erbij. Ja, oh, gezellig. <laughs> Feest. Hè? Feest. Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. Ik ben benieuwd hoe het allemaal live gaat klinken. De CD is te gek, maar. Ja. Het is natuurlijk een hele nieuwe bezetting, dus je moet maar weer afwachten hoe het live allemaal gaat uh, uh, plaatsvinden. Goed, nou we hebben geen artiest in het licht. Dus hebben we vandaag weer eens ruimte voor andere muziek. En dat is ook wel weer eens leuk. Toch? Zo af en toe. Zo af en toe. Zo af en toe. <tokk> <tokk> dus we gaan lekker door. Uh, tot aan het nieuws van half één natuurlijk. Het regennieuws, Ja, ja Kent u van Donna Summer. Maar waarschijnlijk niet in deze uitvoering van John Anderson en Van Jelies. State of Independence. of Independence. En uh, dat nummer dat, uh, is een heetje geweest. Ook voor, uh, voor Donna Summer. Maar dit was de echte. Ja. Oh, dit is origineel. Ja, dit is origineel. Komt van een LP van John en van En dat nummer, dat heet... Uh, de LP heette Friends of Mr. Cairo. Yeah. Nou, nog één plaatje voor het nieuws, Bert. Een oh, beetje... Ja, je vraagt je af wat er nu allemaal gebeurt. Maar... Uh, Lekker hoor. Dit zijn uh, The Temptations. We weet het? Van Sol af, uh, opgegroeid naar wat more psychedelic sounds. En zo heet het ook. Psychedelic. Check The Temptations. We're set. I'm in check. We hadden toch wat, ja, een beetje clichématige aanpak van Motown en zo in de tijd natuurlijk. De Motown-sound. En uh, daar waren de Temptations natuurlijk ook onderdeel van. Met hits als My Girl en zo. En Get Ready en nog meer van dat soort fraaie uh, dingen. Maar op een gegeven moment hadden de heren daar eigenlijk een beetje genoeg van. En gingen ze een beetje de psychedelische kant op. Met uh, nummers als uh, Cloud Nine en dit Psychedelic Check. En uh, ze gingen dus gewoon wat meer hun eigen weg... Uh, en verliet hem dus de zogenaamde Motown Sound. Ja! Want uh, daar konden alles, de artiesten hetzelfde. Allemaal dezelfde muzikanten erachter. Uh, heb je, heb je trouwens die documentaire wel eens gezien, Beb? Uh, van die, van die jongens die al die platen vol speelden van, uh, van Motown. Ik heb het gezien. Al die, ja, ja al die, die, koor, die, die koorzangers met name. Nee, die, die, die muzikanten gewoon. Die hele En Allemaal van die. Er van waren die twee documentaires. Ja, die, die, die heb ik ook gezien. Dat ja. was waanzinnig. Waanzinnig. Die, mensen die speelden hebben, eigenlijk alles. Die speelden alles. En die hebben op meer nummer één hits gespeeld dan de Beatles ja. en de Stones samen hadden. Ja. ja dat is echt ongelooflijk. Die gasten hebben op zoveel platen. Het was een vaste ritmesexie. Ja. Uh, of, of allemaal muzikanten. Het waren allemaal, dus, allemaal uh, muzikanten. Allemaal ja. ja. muzikanten, En die hebben. Al die platen gewoon gespeeld. Weet je wel. Of ja. het nou het tops was... Stevie Wonder, Supremes... Marta en de Vandella's... de Marvelettes, weet ik allemaal niet. tops noem het hele spul maar op. En ook de Temptations natuurlijk. Al die muzikanten... Al, al die platen hebben dezelfde muzikanten opgespeeld. Ja. Goed, we gaan... De... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... de enige echte, Beb Swires. Ja! <laughs> het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw-Noord... is in werking getreden. Nu kunnen burgers van Zandvoort hun zienswijze indienen... op het uitwerkingsplan van het bedrijventerrein. Na de verwerking van de zienswijze... kan het college het plan vaststellen... en een vergunning verlenen voor de start van de bouw. Voor mensen die mondeling hun zienswijze kenbaar willen maken... kunnen zij telefonisch terecht bij de omgevingsdienst Eimond. Daar is ook een telefoonnummer. 0251 uh, 863. De dienst maakt dan een afspraak... waarbij die mondelingen zienswijze kan worden opgegeven. De vervolgprocedure gaat als volgt. Na de al dan niet gewijzigde vaststelling... Uh, kan de uitwerkingsplan door het college kunnen belanghebbende nog gedurende zes weken tegen de vaststelling van dat uitwerkingsplan in beroep gaan. Dus dien uw zienswijze in bij de gemeente treffende de, het bedrijventerrein Noord. Vanaf 22 januari rijden er vrachtwagens vanaf Bloemendaal via de Kleverlaan... naar de Westelijke Randweg, want de duinen bij Wijk aan Zee moeten worden verhoogd. Dat is nodig om te voldoen aan de eisen van de kustveiligheid... en de drinkwaterwinning in de duinen veilig te stellen. Het zand wordt weggehaald bij Bloemendaal... en dus zo gereden over onder andere de Zeeweg. Zandvoort, Beach for Amsterdam... dat is de naam van de nieuwe promotiecampagne van voor Zandvoort. Zandvoorts Marketing richt zich nadrukkelijk op de inwoners... en bezoekers van de metropoolregio Amsterdam. Dus Zandvoort heet nu... Beach for Amsterdam, dat is de marketingnaam. In Katwijk is vannacht de populaire strandtent volledig door brand verwoest. Door het houten geraamte kon het vuur razendsnel om zich heen slaan. Niemand raakte gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de strandtent totaal in de as werd gelegd. Het Katwijkse strandpaviljoen Paal 14 werd de afgelopen zomer nog uitgeroepen tot het beste nieuwkomer van Nederland. Maandagavond gisteravond is er een ladderwagen in botsing gekomen... met een personenwagen in Haarlem. De ladderwagen van, kwam van Amsterdam-Ostdorp... en was onderweg naar een melding aan de Godfried van Bouillonstraat... toen het even voor twaalf uur misging. De ladderwagen wilde vanaf de Prins Bernhardtlaan in Haarlem... linksaf de Willem-Pijperlaan inslaan. De wagen kwam daar in botsing met een personenauto... die op de linkerrijbaan reed. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de personenwagen was dermate groot dat deze niet meer verder kon rijden. Bergingsbedrijf heeft het beschadigde vuurtuig toen af moeten slepen. Nog een mededeling over de 15-jarige Jahawar uit Heemstede. De jongen werd, gisteren, werd vanaf zondagmiddag vermist. En gisteren is er ook bij ons nog oproep gedaan naar hem uit te kijken. Hij is gistermiddag weer terechtgekomen, zo liet de politie weten. En hij verkeert in goede gezondheid. Tot zover wat regionaal nieuws van half één vanmiddag. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Vanmiddag blijft het veelal bewolkt. En later in de middag en in de avond valt er nu en dan lichte regen of motregen. Het is zacht. Met vanmiddag 8 of 9 graden en vanavond zelfs nog iets hogere waarden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en morgen wordt het op sommige plaatsen recordzacht met maxima tussen de 12 en bijna 14 graden. Maar in de middag bereikt een regengebied ons land en gaat het vooral langs de westkust stevig waaien met kans op zware windstoten in de kop van Noord-Holland en in de westelijke wadden. Tot zover het regionale nieuws, ditmaal van Weerplaza. Blame. No, nothing can be done this time. All the memories that we've made, I threw them all away. There's no need to talk it over. Don't let me get you down, let's just move. Zeer gevoelig en speciaal omdat ik heb gelezen dat Anouk bij de Voice of Holland per ongeluk of expres best wel deelnemers hurts. Oh. <laughs> ja. Ja, het is een, uit, uh, een uitgesproken dame. Ja. Ik bedoel, uh, ze, ze, <laughs> ze, als het je niet wel gevallig is, dan heb je pech. Ja. ja zo ja. is het. Ja, Deze wel. mensen moeten ook in jury zitten. Dat vind ik heel goed. <laughs> ja. ik vind ik heel goed. I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old song. Seven, babe. Daar is Sol-duo Sam en Dave. En uh, dat nummer heet uh, I Thank You. En we gaan uh, nu even kijken of we nog leuke films zijn. Oh, dat is ook wel belangrijk. Ja, De Bioscope Agenda. Ja? Ja? Wel een beetje spectaculaire muziek. In de middagvoorstelling om half twee draaien morgen zaterdag de 28, zondag 29 en woensdag 31. Dus de middagvoorstelling voor kinderen. Ferdinand en L. Het gaat over een ten onrechte uh, voor gevaarlijk beest, aangezien uh, en gevangen genomen. Stier. Die vastberaden is om terug te keren naar zijn familie. Hij verzamelt een bondgezelschap rond zich heen. En uh, dan krijg je een fantastisch avontuur. Dus dit is de middagvoorstelling, half twee. Morgen woensdag, zaterdag, zondag en volgende week woensdag. Uh, in de late middagvoorstelling, dus om half vier, is sinds, even kijken, morgen Coco, een Disney-productie. Texas Coco is een één groot muzikaal en kleurrijk spektakel... dat families uit alle generaties met elkaar verbindt. Ga samen met Mikel en zijn hond Dante op een onvergetelijke avontuur... naar een wereld vol knotsgekke buitenbeentjes. Het is dus morgen de 24 e zaterdag, zondag... en ook volgende week woensdag 31 om half 4... In de avondvoorstelling draait vanavond voor het laatst... Vele hemels boven de Zeven, zevende... Uh, gebaseerd op de gelijkmalige namige roman van Greet Optenbeek... die ook het scenario de film heeft geschreven. En dat gaat over Eva die altijd klaar staat om de wereld te redden. Zij is de rots in de branding voor velen. Kampioen in het geven behalve aan zichzelf. Een film die gaat over obstakels die bergen worden... en over het durven kiezen... Voor je eigen geluk. Dan hebben wij de Simon van de Column Club. Maar ik zit helemaal te ritselen met mijn papieren. Dus morgenavond gaan wij kijken naar... Even kijken. Uh, Vele hemels boven de zevende. Nou, ik denk... Ja, heb je hem niet? Nou, ik heb hem toch even niet paraat hier. Nou. En dat is toch een belangrijke, belangrijke mededeling. Ja, vind ik wel. Ja, ja, ja. Ja. Nou, die moeten de mensen bijna van mij te goed houden. Nou, nee toch? Uitgedraaide papiertjes. Nou ja, als je hem nog vindt, dan horen we hem zo. Ik ga hem, ja. Ze, ik ga hem ja. ongetwijfeld. Ja, ik heb hem. Uh, ik heb hem. Uh, de God Simon tevinden. van Kolomkloep is morgenavond natuurlijk weer om half acht. En die gaat dit keer, heet de film Brazilië 821. Wanneer de slavenhandelaar Antonio terugkeert naar zijn imposante landgoed... krijgt hij te horen dat zijn vrouw... En kind zijn overleden tijdens de bevalling. Hij hertrouwt met het nichtje van zijn vrouw. En opgejaagd door rusteloze gedachtes gaat hij op een nieuwe handelstocht. Waarbij hij zijn jonge vrouw achterlaat. Er ontstaat een bijzondere band tussen deze jonge vrouw en haar nog jongere slaaf. Het is morgenavond dus de Simon van Kolm Club. Altijd gegarandeerd voor kwaliteitsfilms. Half acht in ons circustheater. En dit is nieuw, Inge van Kalkar. in de uitzending gehad mm. hebben hier, ja Inge van Kalkar en uh, I Don't Mind. Dat is een, dus een nieuwe plaat. Je had nog een film, want je papieren lagen er de wacht. Ja, de papieren je lagen de papieren, nou, Ik heb nou geen tune voor je, maar oké. Okay, mm. gewoon ah, gaan het gewoon ah, aan de mensen vertellen. vertellen. Dan, ja. uh, de avondvoorstelling is dus uh, vanavond uh, voor het laatst uh, de film van naar het gelijknamige boek van Greet Optenbeek, morgen de Simon van Column Club. Maar donderdag gaat er een nieuwe film in première in het Bioscooptheater... en dat heet The Greatest Showman. Het is een muzikaal spektakel over het ontstaan van de showbusiness... en het gevoel van verwondering dat ontstaat als dromen werkelijkheid worden. De film is geïnspireerd door de ambitie en fantasie van... P.T. Barnum. Barnum was een visionair... die zich van niets wist te ontwikkelen tot het brein... achter een betoverend spektakel dat wereldwijd publiek aansprak... en in vervoering bracht. De film is geregisseerd door een nieuwkomer, Michael Gracie... en voorzien van muziek van de Oscar-winnaars Benji Pasek en Justin Paul. Met de Oscar-genomineerde Hugh Jackman in de hoofdrol... de overige rollen worden vertolkt door uh, Zac Efron... En genomineerde Michelle Williams, Rebecca Ferguson en Zendaya. Dus dat is de film in het bioscoop. Donderdag 25 en dan vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Met dinsdag om 8 uur. Dat was de volledige bioscoopagenda. En dit is Capmo. Looking at the Wonderwall. Look on yonder wall Hand me down my walking king Look on yonder wall and Hand me down my walking king I got me another woman, babe Yonder come your man the wall hand me down my walking cane look on yonder wall hand me down my walking cane well I got me another woman baby yonder come your man To the wall, and you know it was tough. I don't know how many men he done killed, but I know he done killed enough. Look on yeah, the wall, hand me down my walking cane. Van Capmo. En uh, het is dus alweer tijd om uh, naar het nieuws te gaan. En dus doen we dat even met Joek Masekila. Tot straks.